Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Contant geldt is dus over tien jaar de betaalvereniging die alles registreert. Voor het eerst is ze dit jaar vaker gepint dan contant betaald. Pinnen heeft volgens de organisatie voordelen. Het is makkelijk, ook is er minder risico op overvallen of diefstal door personeel. Maar het heeft ook nadelen. Zo zouden mensen die pinnen minder beseffen hoeveel ze uitgeven. De betaalvereniging denkt dat nog maar een hele kleine groep contant blijft betalen, onder wie ouderen.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 Voetbal. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag de eerste overwinning sinds half augustus geboekt. Op eigen veld werd Willem 2 verslagen met 1-0. Het enige doelpunt werd vlak na rust gemaakt door Tom Beugelsdijk. In de Eredivisie zijn nog drie wedstrijden aan de gang. PSV speelt thuis tegen Twente. NEC heeft Groningen op bezoek. En in Zwolle is zojuist de wedstrijd begonnen tussen PEC en Roda JC.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 En vandaag een aangepaste uitzending, want het is natuurlijk de hele week sinds woensdag uh, EDA in Amsterdam. En vanavond natuurlijk uh, onder andere in de rijen uh, Martin Garrix. En natuurlijk zijn er nog eens uh, bij uh, de Amsterdam Arena, de Ziggo Dome en Heineken muziek allemaal grote feestjes. Dus vandaag een beetje een aangepaste uitzending. De eerste twee uurtjes doen we het met DJ Mauser met zijn Global House 5, straks een derde uurtje. Paradise Kelly met het beste van de clubs uit Italië. In de mix, natuurlijk, vanavond. Gewoon drie uur lang het beste van de clubs in de mix. Om je een beetje het idee te geven dat we ook een beetje aandacht beschenken aan. Uh... Amsterdam Dance Event, tussen. ik zou zeggen geniet mee met DJ ook. in de mix de komende tweetjes hier op ZFM Zandvoort. Fasten je seatbelts, hold on, hold on, because it's time for a wild ride with the funkiest club and health vibes, I'm a planet. in 3, 2, 1, 1.